Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De president van Oekraïne zegt dat er vannacht een akkoord is gesloten... met de oppositie en Europese ministers. Die laatste twee hebben nog niets bevestigd. Volgens president Janukovic wordt het akkoord vanmiddag ondertekend. Details zijn nog niet bekend. Vannacht voerden de partij moeizame onderhandelingen. Een woordvoerder van Janukovic zei dat de president bereid is... concessies te doen, maar hij vertelde niet welke. Afgelopen nacht was het relatief rustig op het onafhankelijkheidsplein in Kiev. ABN AMRO maakte vorig jaar ruim 1,1 miljard euro winst. Net iets meer dan in 2012. De winst viel relatief hoog uit door eenmalige meevallers. Topman Gerrit Soom sprak van een moeilijk jaar met een bescheiden resultaat. Hij denkt dat de economie vorig jaar zijn dieptepunt heeft gehad en langzaam verbeterd. De Amerikaanse president Obama ontvangt vandaag de Dalai Lama. Waarom hij de geestelijke leider van Tibet ontmoet is niet bekendgemaakt... Volgens het Witte Huis is de VS bezorgd... over de verslechterende situatie van de mensenrechten in Tibet. Als de ontmoeting doorgaat... zal dat volgens China de band met de VS ernstig beschadigen. Kickbokser Badr Hari hoort vanmiddag of hij de gevangenis in moet. Justitie eist vier jaar cel tegen de 29-jarige Amsterdammer... waarvan één jaar voorwaardelijk. Volgens het OM heeft de vechtsporter een spoor van geweld getrokken... vooral in het Amsterdamse uitgaansleven... Badderhari zat zes maanden in voorarrest en is inmiddels ruim een jaar vrij. Op de A73 bij Venlo heeft de marechaussee met een botsing een busje gestopt. Het busje werd gevolgd omdat het een paar dagen geleden als gestolen werd opgegeven. Er zaten jerrycans in die lijken op vaten drugsafval... die de afgelopen tijd rond Venlo zijn gedumpt. De chauffeur van het busje ontkwam, zijn bijrijder is opgepakt. Het weer, er trekken enkele buien over het land, mogelijk met hagel en onweer... Later vanmiddag af en toe zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Ook morgen nog wat regen. Zondag en maandag blijft het droog. Dit was. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat, u wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge, drie kilometer na een ongeluk. Op de A7 Hoorn richting Zaandam, de nasleep van een ongeluk. Tussen Hoorn en Purmerend Noord nog vijf kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 2. A9 Diemen richting Alkmaar bij Alsmeer, twee kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Badhoevedorp drie kilometer. Tot zover de verkeersinvang. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van ja, tot ZFM, tot ZFM, Jazz. ZFM Jazz. Tot uh, 12 uur blijf ik bij u. Mijn naam is Cheryl Duif en uh, ik heb nog weer heerlijke muziek voor u uitgezocht. Waaronder de Basin Street Blues. Well. To come along with me To the Mississippi We'll take a boat To the land To greet us, where all the happy people meet, heaven on earth they call it Basin Street. Basin Street is the street where the elite will. Way down in New Orleans The land of dreams You'll never know how nice it seems Or just how much it really means I'm glad to be Oh, yes, sirree Where welcome's free And just so dear to me Where I can lose I'm oh, too glad you came. Ja, dat was uh, Danny Andrew samen met Cootie Williams in de Basin Street Blues. I always be in love with you wordt uh, heerlijk vertolkt door de, de Bollemakers uh, uh, jazzband. Het is een Dixieland-orkest. Je kunt het een beetje vergelijken met de Dutch Three Goddess Bands. jazzband was dat met uh, I'll Always Be In Love With You. Ik had het net luisteraars over de Dutch Winklers Band. Jarenlang natuurlijk onder leiding van Peter Schilperoord. Die heeft zich ooit gewaagd aan een Italiaans nummer. Piove. U kent het van Willy Alberti onder andere. Nou, dat is al een tijd terug. Maar zo klinkt het als Peter Schilperoort dat speelt. Roll, piove, ciao ciao, bambina. Ik weet dat nummer allemaal nog wel. uit jaren, uh, Eind jaren 50, begin jaren 60. Toen Willy Alberti dat onder meer zong. Piove, I put a spell on you. Ik uh, ga u betoveren. En dat doe ik dan met hulp van Nina Simon. a spell on you. Onsterfelijke geluid, moet ik zeggen, van Nina Simone met I put a spell on you. Ik draai dit eerst u al iets van uh, Michael Boublé, uh, maar er zijn meer uh, groene zangers die uh, daar een beetje op lijken. Uh, niet sprekend, maar je haalt toch wel een beetje uh, gelijkenis eruit. En Dan heb ik het over Matt Dusk. Hij heeft het over time after time. tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see. Is true. I only know what I know, the passing years will show, you've kept my love so young, Dask was dat. Een uh, zanger die een klein beetje lijkt op Michael Bublé. Ja, je zou kunnen zeggen dat Michael Bublé op Matt Dask lijkt. Maar in ieder geval, het zijn allebei groeners natuurlijk. En, uh, maar die Matt Dask vind ik toch kwalitatief nog een stukje beter als, uh, als Michael Bublé. Hoewel, ja, Michael Bublé die pakt dat dan weer commerciëler aan als Matt Dask. Want Matt Dask die... Uh, Zing toch over het algemeen wat uh, repertoire wat, wat, uh, ja, wat moeilijker uh, in elkaar zit. Qua akkoorden en muziekschema's. Waardoor het wat minder commercieel allemaal wordt. Michiel uh, Borslap die doet het ook. Die staat op piano weer virtuoos. Uh, nou luister eerst zelf maar. Summer Child is dit. Samen met het Orkest. Michiel Borslap chess -pianist, uh, Michiel Borslap was dat. Samen met het Metropolorkest nummer heette Summer Child. Een nummer om even heerlijk bij onderuit te zakken. Ik hoop dat u dat ook uh, gedaan heeft. En terwijl u uh, dat doet en u kijkt naar buiten... dan ziet u het zonnetje schijnen. Dus dat Summer Child, dat past daar helemaal bij. En uh, dan horen daar ook vier stukjes toast bij. En dan moet ik u even uitleggen. Dat heeft namelijk uh, Mike Connelly bedacht. Ook weer uh, onder uh, begeleiding van het Metropolorkest om daar vier stukjes toast in muziek weer te geven. Voor slices of toast. metropoolorkest. Ja, luisteraars, het nummer duurt 11 minuten. Dat vind ik een klein beetje te veel van het goede. Ik heb uh, bijna zo'n 4 minuten u, u van uh, daar uh, van laten genieten. Uh, uh, ik geef ietsje te doen, een, een jazz improvisatie uh, met een groot orkest. Dat moet dan allemaal wel gearrangeerd zijn, moet allemaal uitgegeven staan, anders komen die muzikanten natuurlijk uh, met elkaar in de wak. Maar wel heel knap, uh, heel knap gearrangeerd en uh, mooi om aan te luisteren. Mike Kennedy, of ja, hoe je dat uitspreekt. In ieder geval, eh, volgens mij Kennedy. En, eh, nou, ik zei het al, met het Metropoolorkest. Dan gaan we genieten van eh, nog een prachtig nummer van eh, Toet Stielemans. Sunny Boy. Sunny boy. We gaan uh, luisteren naar Franstalige Jazz. Haut de camp. En uh, het is Pierre Bertrand met Christian uh, Pachudi. Allemaal uh, vrij onbekende namen. Maar niet lang meer, want luister maar. bewijzen dat er ook in Frankrijk uh, goede big bands uh, bestaan. De French big band was dit, met de jazz standards. Voor het album Hot Night in Paris was dat Ho de Gagnes. Nou, of ik het goed uitspreek, weet ik niet. Luisteraars. Gagnes, dat uh, schrijf je dan met een C.A. Gerard. Nico Edward Simon, Gagnes. Pierre Bertrand was het, met Christian Poe. Uh, Jody en, en Nicholas Falmer. Nou, er zijn nog veel meer namen achter. Ik ga ze niet allemaal noemen. In ieder geval een prachtig album. En uh, ja, toch weer een beetje wat uh, meer free jazz. Bent u van mij niet gewend. Ga ik me ook niet uh, te veel aan wagen. Want ik hou toch wat uh, meer van uh, ja, de easy listening jazz. En uh, uh, ja, je kan nog zulke mooie ogen hebben. En je kan uh, nog zo'n mooie broek aan hebben... En je kan nog zo lief voor me zijn, maar er is toch niemand anders dan jij. There will never be an other you, wordt gezongen door uh, de Nederlandse lady of jazz, helaas overleden, Rita Reis. There will never be an other you. Another spring But there will never be Another you There will be Other lips that I may Kiss But they will be you. Nou, dat was natuurlijk de Lady of Jazz, Rita Reis. We gaan genieten van uh, Vinnie Kalajuta. Dat is een hele uh, een bijzondere drummer. Uh, die uh, ja, allerlei ensembles om zich heen verzamelt. En uh, we gaan nu genieten van Darlene's song. Vinnie Kalajuta. En dat is natuurlijk niet de, de plaat die ik bedoel. Het ging eventjes helemaal mis, maar uh, dit is hem wel. Die toch ook weer een hoop mensen plezier mee hebben gedaan. Wat meer free jazz, muzikanten die uh, in een ensemble naar elkaar luisteren, daarop inspelen en dan uh, elkaar volgen in uh, wat er allemaal muzikaal gebeurt, Het is natuurlijk weinig commercieel. Het is niet muziek dat je zegt van nou ik hoor een mooie melodie of zo. Je moet echt uh, letten op de virtuositeit uh, van al die muzikanten die deelnemen. Waaronder drummer Vinnie Calayuta, want drummer kan niet die man. Ongelooflijk. En uh, als je hem ook een solo ziet geven, ja, dat is dan weer een heel ander repertoire natuurlijk. Dan val je echt van je stoel, want uh, wat die man allemaal kan, zowel links als rechtshandig, onafscheidelijk, zeg maar. Dus uh, links iets anders doen dan rechts. Nou, u weet hoe moeilijk dat is. Als je rechts schrijft, dan kan je heel moeilijk links schrijven, en als je links schrijft, heel moeilijk rechts. Hij kan het allebei waarschijnlijk. En uh, ook nog met zijn voeten onafhankelijk. Dus uh, werkelijk ongelooflijk als je die man aan het werk ziet. Ja, ik uh, kijk op mijn klok. ja, uh, weer van gehoorzaamheid, datzelfde klokje. <laughs> ik moet, uh, ik, ik kan misschien nog twee liedjes draaien, ga ik ook doen. En uh, eerst een nummer van Treintje Oosterhuis samen met uh, Vince Mendoza en het Metropole Orkest. Dit is The Look of Love. Just the Met uh, planken van Lionel Hampton, How High the Moon. Ga ik afscheid van u nemen. Dit was weer twee uur uh, jazz bij CFM Zandvoort. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van mijn repertoirekeuze van, van uh, vanmorgen. Ik ben er ook een tijdje weer